...zijn er afspraken gemaakt over tien humanitaire corridors. Eén daarvan is uit de belegerde havenstad Mariupol in het zuidoosten... ...waar al weken zwaar om wordt gevochten. Gisteren lukt het om ruim 6600 mensen via humanitaire corridors te evacueren. In Melitopol worden acht bussen al een dag tegengehouden. Daarover wordt met de Russen onderhandeld. In het stadje Makariv, ten westen van Kiev, zijn volgens de burgemeester 132 burgers door Russen gedood. Bovendien is 40% van de plaats tijdens de bezetting door de Russen vernietigd. Makariv, op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad, werd 22 maart bevrijd. Voor de oorlog woonden er zo'n 15.000 mensen. Tijdens de Russische aanwezigheid bleven er daar minder dan 1000 van over.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 De voormalige president van Peru, Alberto Fujimori, mag niet vervroegd worden vrijgelaten. Dat heeft het Inter-Amerikaanse Gerechtshof voor de Mensenrechten bevolen. Peru zal zich aan die uitspraak houden. Vorige maand had het constitutionele hof in Peru besloten tot de vrijlating van Fujimori, die inmiddels 83 is. Hij was president van 1990 tot 2000 en zit een gevangenisstraf uit van 25 jaar vanwege moorden op tegenstanders tijdens zijn bewind.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 In Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Naarden en Knoop.1 Nes 5 kilometer en 10 minuten vertraging. Bij Knoop.1 Nes zijn het hele weekend alle verbindingswegen tussen de A1 en de A27 afgesloten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Mm -hmm. Mm -hmm. Why are you so uptight darling? You keep killing my vibe. You to wrap me around your finger. Now you're so uninspired. Why you want me to stay in?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 We hebben vandaag een interessant programma weer samen kunnen stellen. Althans, dat heeft Gerrit voor ons gedaan, die de redactie doet. De techniek is in handen van Isabel Goramson. En het warme stemgeluid wat u nu hoort, is dat van Roy Dongen, mijzelf. We hebben vandaag verschillende onderwerpen die ook leuk uiteenlopen. Het eerste onderwerp is een DJ School voor kids en volwassenen. En Maxime Eingossen gaat erover vertellen...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 de muziektechniek wordt gedaan door Isabel Goranson... de jingles en de muziek gedaan door Jelma Koper... de redactie door Gerry Rutte... en de presentatie wordt er mij gedaan... en we gaan nu kijken of de muziek inmiddels weer werkt. Mm. Mm. De school komt helemaal niet in de studio volgens mij...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 my own mistake. I guess I'm gonna be forever yours. Cause I'm gonna be forever yours. I, guess I'm gonna be I know I need some kind of company, so I'm forever yours. I'm Why you so angry, baby? You keep taking offense. We're always in discussion till I. See words in black ink. I tried to write me letters.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 lang? wanneer zij uh, er klaar voor zijn. Uh, dan, uh... Ja, of klaar mee zijn. Ja, of <laughs> klaar mee zijn inderdaad, als dus het zat zijn. <laughs> ja, nou, maar het is, het is toch ook leuk als een, als een hobby hebt... dat je dit ja. goed wil doen. Maar dat je zegt, nou ja, ik ben het nu wel leuk geweest. Ik, ik ga de, niet iedereen hoeft per se een DJ te worden. Als het nee, klopt. Ja, je kan het, ja, ik doe het nog steeds. Uh, het is mijn hobby nog steeds eigenlijk. Ja, maar ja. niet zo'n baan. Nee, ja, de DJ-school nu wel natuurlijk. Maar draai heb ik altijd als hobby gezien, nooit als werk. ja.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 reflections clearly in hollywood laying on the screen you just need a better life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 Even terug te bellen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het is een live uitzending. Met onze gasten zijn niet altijd in de studio. Dus het kan wel eens even fout gaan. En als dat goed is, hebben we weer ja. contact. En ja, we zijn er weer. Even ja. nou, geen probleem. Heel spannend, van uitzending nee, vandaag. <laughs> uh, maar we waren gebleven bij uh, de website van Jutters geluk.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 She's got dreams too big for this town And she needs to give them a shot Wherever they are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 maar ook met, bijvoorbeeld met, met, met vuil wat, wat wegwaait... En, en als het stormt, er een keer een hek omgaat. Weet je, je bent tot elkaar veroordeeld in zo'n situatie. Ja. En dat werkt alleen maar goed als je een uh, ja, goede communicatie hebt... en uh, elkaar over en weer een beetje helpt en een beetje inschikt. En niet als je je in het zand zet, dan wordt het moeilijk. Ja, maar we moeten een beetje samenwerken met elkaar. Hè? We proberen een ja, voor, met Denk elkaar iets moois van te maken. Ik, kijk, ik begrijp uh, voor alle duidelijkheid, hè? ik ja. begrijp heel goed... als je altijd vrij uitzicht hebt gehad over het plein... Uh,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 And I won't pretend I am. So just tell me today. Take my hand. Please take my hand. Please take my hand. God's dear. For God's sake, tear. For God's sake, tear. For God's sake, tear. For God's sake, tear.